Mm-hmm. zit hier. Ja. Allemaal goed jongen. Naartoe. Jezus. Koffie. Wat het lekker. Weet ik net Ja dank je, dank je. Goed jongen? Ja lekker. Ja netjes, allemaal zijn nu. Ja ik zag het, ik zag het. Hoe weet je dat? Nou. Uh, wie zijn er tegen mij? Uh, Ad? Oh. oh, Ik ga er niet naartoe Dennis. Nee, dat was me ook niet geweest. Recipe op D. <laughs> Ja, sorry. <coughs> Kijk, ik ben echt principieel tegen. Alsjeblieft vriend. Dankjewel. Ja, ik, eh, ik snap het. Ah. Dat is wel altijd trouwens het Wat hè? Ja, dat, dat, dat, van dat het afscheid van hem. Dat het allemaal zo ingekort is. Ja, ik weet het ook wel niet precies. Hè. Ik ga een biertje nemen moeder. Jij ja, hebt gelijk jongen. Ik over het niet vandaag weer. Hey. Fucking hell. Ik uh, ben niet van de wereld. Ja, lekker! Wat je staat te zien, man. Ja, Hij is nog niet klaar hoor. Ja, joh, weet je. helemaal niet klaar. Nee, oh, ik. Oh, dan moet ik even net buiten. uitkijken. Ja, ja, hij is al niet JAP, dan moet worden. Ook zo. Lek, als je mag, oh ja, kind, ja. maar die, die gaat weg. Die dus? gaat weg, ja. ja. Die komt er ergens anders, maar hij was niet mee bezig, maar ja, toen kwam hij in tijdnood. Ja, de en alles moeten erbij, en dan komen er gewoon inraden en alles omheen en dat trekt er helemaal door. Dus... Hij trekt er helemaal door, ja, was... heb je dan Nee, met. dat is nee, het enige was. nog, want hij had het hartstikke druk. Eindelijk. Hier? Nou, dat ja, stukje hieronder, uh, dat was inderdaad wel. Ik uh... okay. Maar hij komt volgende week, dus eh. Dan gaan we <tie> hem afmaken. My. Ja, kouwt, nou, hij is dit dingetje, zo? Pak een kelk, man. Ja, hier niet, maar buiten. Ik heb een je vorming aangedraaid die thuis kwam. Oh, het ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Netjes. Ja. Kijk, en nu is een beetje dit idee. Ik heb al, al wat fotootjes opgezocht. Hè. Even jouw mening ervan. Ik ben benieuwd. Kijk. Kijk dit er. Kijk, het is gewoon tot hier hoor. Dit, dit, dit stopt hier. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Het is niks meer. Maar. Oh ja. Hier. Ja. Dus dan ga je een beetje weer in die streepjes gebeuren verder, ja dat is mooi weet je wel en dan dacht ik van hier ook daar ga ik niks mee doen oké okay, daar ga ik wel wat mee doen maar dan wil ik eigenlijk dit zo'n beetje snap uh, je wel oh ja oké okay. oké okay, ja, ja ja hij doet dus dan enkel de omleiding ja en dan want het is toch al dit wat ga ik hier er bijna niks meer nee precies. het is helemaal vervaagd weet ja, je wel dus, ja. dus dit doet hij dan omleiding zo of misschien ja. iets anders mag, maar okay. dan doet hij zeg maar wil ik zeg, maar een beetje zo'n zo motief erin, zo. dus dat kan hè? Mooi, ja, zeker. Hè? Netjes. <kuggen> netjes, ja. netjes, netjes. Dus ja, dan uh, een beetje tatoeëren hè. Lekker hoor. Nou, drie weken gestopt, jongen, met roken. Oh, je bent goed bezig. Ja, met deze. Mm -hmm. Ja, doe mijn vriendin ook. Ja. Nee, bij mij gaat hij in, in mijn nek gaat ook weg. Ja, Lassie, wat wil je, ben je beter van plan? Ja, dan komt een oog komt erop. Nou, zeg maar, zo'n oog als dit zeg maar. Hè. Maar dat dus komt dan hier. Nee, dan is het gewoon zwart. Ik ga alleen maar zwart. Ja. Dan past het precies overheen. Weet je wat het is dus met het zwart? zwart? Ik vind het ja. ook cool. hoor. Ik vind het, uh, zwart persoonlijk vind ik mooier. Ja. ja, kleur dat hoeft me maar niet. Uh, kleur vervaagt ook, weet nou, je. Nou, het hangt er vanaf als je wel in de zon komt. Ik heb deze. En dan was ik... Je moest op dienstkeuring voor je achttiende. Mm -hmm. Vroeger, weet ja. je dat? Ja, dat ja. weet ik. Je moest op je dienstkeuring voor je achttiende. Ja. Dus ik was 17 en. 17 en 8 maanden, negen maanden, ik weet het niet. Maar toen had je hier niks, er dus zat geen tatoeëren, een kooi vlekje of zo. Ja. Maar voor de rest zat hier niks, geen tattoo shop in heel ja. Zeeland niet. Maar in Breda wel, ja. dat op zoek in de telefoonboeken. Ja ja, ja, ja, ja, want anders had je de internet bestond nog niet. Dus uh, ik ken een ik was natuurlijk al vaak in Breda geweest, weet je, met de trein en zo. Maar toen heb ik deze gezet. Oh, je moet keer laten zien inderdaad. Ja. Dus dat was ja? ik, ja. ja. ja. Hij verwacht helemaal als je onder de douche komt, kijkt. Ja, en dat dus komt 18, in, hè? Ja. 18, 28, 38... Ja. Ja. Dat is al 20 jaar. Nee, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Maar ja. ja, mij dan? 27 jaar. Dus... Het ligt ook aan welke kleur, hè? Want het ja, en zo, dat wel. Dat is eigenlijk meer van de laatste 10 jaar dat ik meer van de zon hou. Ik sta maar de vorige keer eigenlijk weet je, altijd gewoon zo. Dus ja. Het is ik nooit een, een ja. streepje, streepje zon. Precies, precies. Weet je wel, dat scheelt dat wel. Absoluut, absoluut. Ja. De rest van vlakje. Ja, toch? Maar hier wil ik uiteindelijk ook okay, wat, op. Oké, je, heb je al een idee? Nee. Nee. nee. Dat is moeilijk hoor. Ja, ik, ik, ik, Weet je wat het is? Ik vind dit wel, dit wel straks zoiets, ja. weet je wel. Ja, dat is. Kijk, de, de een hou van een bloem, de ander hou van een schorpioen, de ander hou van een gitaar, de ander hou van een motorblok. Ja. Van <laughs> oh, de motorblok ja, inderdaad. Ja. ja, die heb je ook. Okay. Ja, die heb je die, die, die, die zeker. Maar je de, de, de, de duister reden dat, dus ja, iedereen... Ah, ja, de homie neemt zijn eigen staal. Dat bedoel ik. Maar je moet ook niet om door het soorten door elkaar gaan doen. Want jij hebt dus precies goed, weet je, een je hetzelfde soort. Niet? Nou, het is wel een beetje hetzelfde soort. Maar ja, omdat hij hier eigenlijk niks mee kon, ja, die kan die dit, wat ik liet zien. Dat, ja. Ja, ja, ja, Vooral hier, dat is aardig vervaagd. Ja. Dus die omleiding, en dan met pik zwart erin, dan is dat toch alweer aardig. Ja. Weet je wel, dus dat kan denk ik wel Zeker. Ik ben Apple of Nee, nee, nee, het is gewoon Android. Ja, oké. Okay, het is een Apple Nooker-like. Maar goed, uh, ik hoor iets over Lexa. Vertel. Oh ja, een beetje op chatten met vrouwtje. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ja, wacht. Ja, ja, oh, ik ben niet echt deze, deze daten, maar. Ik, ik zit nog een beetje in twee zijden, weet je wel. Een gebruikje, maar dan is het dus zachterij en zo. dan denk ik van, ah, ik moet er echt mee stoppen, weet je wel. Ja. Maar dan zit ik weer verder te denken. Ik wil gewoon even weten, hoe ligt je nog in de markt, weet je wel. Mm -hmm. nou, hoe ligt je mm -hmm. goed in de markt? Ja. Die Chinese man trouwens ook ineens heel hard tegen me te praten. Wat dan? Huh? Wat dan ze dan? Ja, ik moest even naar, naar top 2. En, uh, ik okay, moest yeah, even een had gehad niet meer. Dus ja, dat naar dokter. dan moet je naar Dr. 2, dan heb je nog wel een Maar ik moest even wel opsturen, zo'n hydrogliek slang, maar ja, dan ga je dat ook niet zo los. Netjes even een plesszakje, dan merk je dat. Maar goed, gewoon zo'n normale zak, hè? Uh -huh. Maar die had daar niet meer, want het had Rob allemaal weggehaald. En dat doet hij niet toe, naar dokter. 2. En stonden ze daar in het te maken. Hi oh, Eric, yeah. hey, hoe is het? ja, ik kan me vertellen dat je wel die mooie ogen hebt. Ik heb echt mooie vrouwen ogen. Ja, wat de fuck is dit? Ja, dat, dat, is na... de, dat is de eerste stap. Eric. Probeer hij mij nou gewoon te versieren? Ja, ja, ja, ja, ja. Die ja. probeerde mij gewoon mij Ja, want je gaat toch niet, niet tegen een man of tegen een vrouw zeggen dat je van mooie blauwe ogen Nee. Vanhand van de ja, andere seks. Nee, nee. nee. Ook wel. Nee. Nee, nee, nee. <laughs> nee ja, ja, kijk. Als je binnenkort Chinees, zeg maar. Ja. Ik zeg ik dat tegen een vrouw als ik met haar naar bed wil. Of, of, of, het Heb je mooie ogen? Heb je mooie ja. ogen, weet je wel. Ja. Ik bedoel, dan ga ik niet zeggen gewoon van een vrouw waar ik eigenlijk niks mee heb. Of nee, dat ben mee ik met je wil. eens. Dan ben ik met je eens. Dan weet je wel, dan ga ik dat niet zeggen. Ik heb het ja, een beetje kort gehouden. Want ik denk, nou, dus dit nou, weet je wat het is, zeggen dan ga ik verder denken. Mm -hmm. Dan wil ik wel een vrouw. Ja. Ja, weet je, het zijn voor- en het zijn nadelen. Als je zo... ja, weet, je, weet je, als je heel veel ellende hebt meegemaakt meegemaakt. En... Alle vrouwen zijn in principe hetzelfde. Dan uh, ga je er inderdaad over nadenken. Weet je, die, die, die rottigheid en zo, het hoefje. Hoef ik ben aan. eigenlijk... Ik ben het opposite op Robert. Ja. Ik ben eigenlijk nooit, nooit alleen geweest. Nog nooit, geen week. Nee, nee ik ook niet. Eindelijk. Sinds dat ik uh, 17 was of zo, of 16 en 17, dat je een beetje met meisjes ging experimenteren. Ja. Weet je wel. Ben ik eigenlijk nooit alleen geweest. Tien jaar bij Jessica geweest, ondertussen een half jaar uit, maar binnen, binnen, binnen, binnen, binnen drie dagen schiet er wel een ander vrouwtje bij me. Weet je wel, en dat soort dingen. Dus, ja, ik heb het zelf ja. hoor, maar ik heb ook allemaal is, hartstikke snap, snap je wel, En Het is eigenlijk gewoon één achtbaan van vrouwen geweest. En dat is allemaal wel leuk, want als je dan eens, ja, je, nou, fijn dat je het lastig wel eens over gehad over het antwoord. ja, ik, uh, ik kan het niet meer, ik weet het niet meer hoeveel, maar dat gaat hem in de winter worden. Ja, weet je wel. Ik weet het. Ik hey, bedoel, als het geen 25 jaar niet niet om op te scheppen, maar dat is gewoon zo. Ja, hey, we zijn 45 geweest. Ja. Dus ja, dan heb je dat, ja, dat samen. Zeker. Maar soms denk ik: van, waarom word ik niet gewoon eens lekker een half jaar gewoon vrij? Ja. ja, niks mis mee hoor. Gewoon helemaal geen beter vrouw. Beter dan achter elkaar snel Gewoon snel, helemaal, helemaal geen vrouw, weet je wel. Maar gewoon lekker je eigen dingen doen. Maar gewoon lekker doen wat je zin in hebt. En geen rekening. Kijk, je vrouw vind ik wel leuk seks. Maar gewoon allemaal rekening houden met. Ja. Dat heb ik geen zin in. Nee, precies, ik, ik snap het. Ik ben er een ik beetje bang voor mij eigenlijk. Ik snap het. Begrijp ja, dan het denk ik van ja, weet je wat het is? Dan ja, kan me we wel zo wel weer in een andere relatie gaan stappen. Maar wat brengt dat dan weer? Ja, goed, dan heb je seks. Ja, oké, okay, ja. Ja, maar het begin is altijd leuk. Daarna ja, ben nou, je er we heel gauw in. Precies. Het zwaai van is voor mij ook hetzelfde. Ja. Ja, ze kan ja. ik lang of het over lullen, dan ja. heb ik het kook gehad, hè, toch? Ja, maar vijf keer heb ik het wel gezien hoor. Ja, maar eerst, dat is gewoon zo. Als nou eerst de eerste vrouw is dan die over, dan is het misschien wel anders. Maar dat is, ook, dat is ook de tijd van nu, weet je. Dat zie je ook met Tinder en zo en, en Nou, ook Lexa. Je ja. spreekt met iemand af, het is allemaal hartstikke leuk. gaan een paar keer met elkaar naar bed en dan is er ook weer iets van, nou ja, misschien toch maar even verder kijken of het nu iets anders is. Wat heb je met die dating apps? Ja, precies. En ja, dan ga je precies. gewoon door. Ja. Ja. Ik heb zoiets van: wil ik nog een Tja. Kijk, en ik heb zoiets van: kijk, als ik nou vrij en wordt, word. Weet je wel, een mooie land hier. Als ik nou vrij en zelf ben. <laughs> Ja. Bekend. Weet je wel, en je komt toch een vrouwtje thee en zo, en ik een beetje mee aan het zetten, en zo. Dan ga ik ook zeggen: luister, ik heb geen behoefte aan, aan mijn relatie. Ik wil gewoon geen relatie, ik wil een keer met je drinken. Ja. En ik ben, dan ben ik ook gewoon street ik bedoel maar zorg dat alles netjes zit net mm het -hmm. Dan zeg ik, ja, maar weet je, zeg, ja, kijk, je vind je een hele mooie, lieve, de vrouw. Ja. ja, ik zou je zo graag met je naar bed willen, maar ik wil gewoon geen relatie, dat kan ik gewoon niet aan. En meestal als je dat tweeën een vrouw zegt, of ze zeggen, nou nee, ja, dat is ook niet meer, ik zoek wel meer als een relatie. Ja. Weet je wel, maar dan zeg ik het ook zo, ja... Misschien word ik wel eens spontaan dat ik wel eens helemaal in een relatie spring. Maar ja, uiteindelijk is dat nu wel. Er zijn vrouwen die zeggen, nou ja, ja tuurlijk, Ik gaan we een keer met je naar bed. Ja, hoor. Zijn, zijn genoeg? Kijk, en dan, dan is het voor mij genoeg. Absoluut, je, ja, uh, mij, dan, dan heb ik er voor de rest enkel gewoon seks zoals. Ja. Zelfs als ik met, met dat vrouwtje uit, uh, uit uh, Friesland had, weet je, om zoveel tijd als je nu terecht heb uh, ik zo, ja we spreken elkaar nog wel eens, hoor. maar Ze zit nou echt midden in een relatief kind van die bent, ja, misschien dat het er toch wel eens van kan komen. Uh, nee, maar dus ja, je gaat ook een sleur erin. Ja, precies. Dat is optie, gewoon voor de ja, dus ja, misschien, daar kan je nog wel eens met haar afspreken, dat weet ik niet. Kijk, ik hou wel een optie open, dat spreek ik nog. Ja. Als zij wil afspreken, dan, dan kom ik gewoon. De... Ja, precies. Maar, ja, ik vind het ook. Maar weet je wel, dat was heel puur, die wist ook. Kijk, ze zei ook, want ik heb er ook serieus een spekker over gehad, ze, zei Erik, een relatie zullen we nooit hebben. Ja. Ja, maar jij, wat mis je jij, eraan, joh? Ik woon in Friesland. Ja, we in Zeeland. Dat is de fucking andere kant van ja, Nederland. Ik weet het. Ja, ik dus had ik had... niet zo van even, ik start mijn auto en uh, over een half uurtje zit ik bij een aan de koffie. Nee, ik weet het, want ik had een vriendin in Groningen, dus ik weet er alles van. Ze zei, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Hoe, hoe leuk ik je ook vind en hoe leuk je mij ook vindt. Ze zei, ik vind je wel leuk uh, genoeg om lekker met je naar bed te gaan. Ja, ja, ja, ja ik zei, dat ik Ik zeg, dat zijn een slijk. Dus ja, dus eigenlijk hebben we dat min of meer afgesproken toen. Uh, verschillende keren dan dan, maar... Weet je wel, en dan, ja... Dat is allemaal leuk, maar voor de rest, ja. ja. Dus ik weet het allemaal niet zo goed, uh, eigenlijk. Jawel? Nou, ik, ja, ik vind het moeilijk. Weet je wat het is, je gaat weer naar een relatie en voordat je het weet, is het weer wat. En ja. daar heb ik geen zin in. Nou, dat, dat is ook mijn struikelblok, op het moment. Ja, maar jij helemaal ik... weer dan een relatie. Nou, nee, nee, nee. We doen leuke dingen en alles met elkaar. We gaan kijken hoe ver het loopt en hoe het gaat en het is als ik leuke meid, maar... Ja, maar jij gaat er, wel weet je? Al, je gaat er wel waarschijnlijk wel weer mee naar bed, dus dan heb je toch alweer weer meer als leuke dingen. Nee, dat, dat kan ik goed gescheiden houden. En dat weet ze ook. Ja, nou, dan, wordt, dan heb je vrouw niet gezien, of jij wordt heel verliefd, of zij wordt heel verliefd, kan hè? Ja, tuurlijk kan dat. je weer met dat dilemma en ik heb daar gewoon helemaal geen zin meer in, weet je, ik ben er echt klaar mee. Ik verbal er een beetje van. Tja. Ja, heel ja, leuker mij natuurlijk niet. <laughs> maar goed, sorry, ik was even afgeleid, ik reed heb je. Maar dat is een beetje mijn probleem, weet je. Nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar hoe we... oh, is het nou gewoon in jouw relatie hier dan? Ja kan. Toch wel oh, ja. Ja. Dat is altijd wat. Dan weer dit en dan weer dat. Ja. Ja, de lijf zit er gewoon niet goed in de vel, weet je wel. Sommige dingen hebben ook bezaaid kunnen merken, dat is normaal een beetje zo'n Ja, maar dat zijn alle vrouwen wel een beetje hoor. Dat is echt wel zo. Het zit er gewoon niet in. Kijk, zij snapt niet. Kijk, zij, kijk, ik kan ook wel als ik de rollen eens omdraai, dat zeg ik ook. Ik zeg, jij bent om twee uur klaar. Ik zeg, hebt van twee tot vier heb je lekker je eigen keutelwindje. Ja, absoluut. We gaan, gaan punneken, dan ga je punneken. Ja. Weet je wel, dat is waar. Wil, je, wil, je, wil je twee lang op je Facebook, kan je twee lang op je Facebook. Ja. Ja. Dus ik kom thuis, jij bent hè. Ja, als ik de hele dag heb gewerkt, wil je doe geen donder. Ja, dat denken ze allemaal dat ik geen doen. Maar ik zei, ik loop wel bij die vroege kilometer. Ik ben, ja. ik ben ook gewoon moe. Ja, ja. En wel ik wel ben moe. blij dat ik gewoon lekker langer tot de bank uh, lig. God, dat heb ik ook hoor. Ja, en dan uh, en dan heb ik geen zin in. Mm -mm. Mm -mm. Ja, ja, ja. Tuurlijk, in het begin is dat. Mm, ja. Maar na, na een half jaar. Dan, mm -mm. Ja, lekker op de bank en een beetje. Precies. Ja. Nee, weet je wel dat. Elke dag. Nee, nee, dat drink ik gewoon. Je laat mij gewoon lekker bam doen en lekker een beetje gamen, een beetje race of zo. Ja. Nee, nou, dat je wel. Dat dan, weet je wel, zoiets. Ik zo doe dat ook hoor, maar ik heb nu gewoon heel weinig vrije tijd. Ik werk nou natuurlijk die, die 12 uur per dag. Ja, dat hakt er wel in hoor. En dan zeker die nachtdiensten. Ik was van de week gebroken, joh. Je hebt gewoon een hele dag geslapen ook. Ja, natuurlijk! Echt waar. Maar ja, dan moet je zwakker leuk misschien is je eigen ja. dingetje. Dat is, ja weet je, weet je. Jij ja, moet er niet aan denken om daar nou, gewoon elke dag maar uh, weet je, met iemand samen te zitten, waar ik gewoon dood en dood op ben, weet je. Dat werkt gewoon niet voor mij. Nee, voor mij dus weet niet. Zeker nu niet. dus ik, ik wil echt... Uh, dat is echt wel mijn stap, ik ga echt niet meer, niet meer samenwonen of zo. Dat, dat, dat, dat ga ik echt niet meer trekken. samen wonen doe ik sowieso niet. Nee. nee absoluut Nee, nee, nee, nee. echt uh, een weekend vind ik lang genoeg. Ja. Ja. Vind ik vind echt lang genoeg. Absoluut, ja. dus geen, Ik heb er echt geen behoefte meer aan, weet je wel. Ik trik dat gewoon echt niet, ik trek dat niet. Nee, nee ik ook niet hoor. Zeker niet, ik ben heel erg gesteld op mijn ja, dingetje. en Dat vind ik heel belangrijk. Maar dat kan je doen, je eigen dingetje kan je doen, als je gewoon lekker alleen bent. Ja. Want laten we nou eerlijk zijn, als je de volgende dag weer om, om zeven uur uit je bedje bent, of om half zes, ja, je, soms zit je tot, tot tien uur beneden, soms ben ik gewoon de buiten af en dan ben ik koud en dan denk ik van ja, wat de fuck, met het kut ja. in en zo. Ja. Dan krijg ik om half negen aan mijn nest. Ja. Dan zet ik een halve op. Ja, precies. Ja. En we waren of zo, ja. en dan bam, dan val ik in slaap en dan val ik tot de volgende dag. Weet nou, je wel. Ik, ik heb er nou geen moeite mee om in slaap te vallen, want ik had er gisteren al ook weer die 12 uur dienst. En ik ging gisteren, binnen dagen ben ik ook helemaal kwijt, weet je. Gisteren zat ik op de bank en ik dacht, voetbal op maandag, dat kan toch helemaal niet, maar het was alweer woensdag. Ja, ja, ja. ja En ik werd vanochtend wakker van de wekker, dat heb ik natuurlijk ingesteld op mijn telefoon. Ja, ja, ja. En ik was in slaap gevallen op de bank met de televisie aan, ja, de lampen branden nog, en ja. ik mijn wekker alweer, weet je. Ja. Maar mijn wekker gaat om half 4. Ja, ja, precies. Ja. Dat is ongelooflijk, ja. maar de dagen vliegen voorbij. Dat hakt erin dan, hè. Mm. ja, weet je wel, dat is uh, ja... Nou, dat, is ook, dat hoort er ook bij, dat is werken, dat is ook helemaal manier. Hè? Ja, nee, ik heb er geen probleem mee, hoor. Goed, maar anders hebben we een feestje, leuk Ja, voor die oplevering, hè? Ja, ik, weet niet, ja. ik dacht flikker ook, zo zouden we zo komen, iedereen krijgt 300 euro. Nou, jij niet. Tja. Ja, ik had een man en dat moet hij zelf voor zich weten. Mm. Maar ik, uh, ik, had ook zoiets, ik heb er gewoon helemaal geen zin mee, weet je wel. Ik ben er dus ook echt klaar mee daar. Ja, ik kan me niet zo voorstellen. Niet het werk maar ik ben gewoon nu ook weer, weet je wel. Nu het project waar we nu zitten, ja. Dan zit er zit nog die elektricien, die baas, die Kalle, die is ook ineens vast aan, maar Die weet niet van toeten of blazen. Ik ben die bril? Ja. Danny? Ja. ja. Danny. Arstelijke Danny Oké, dan kwam hij mijn laatste hey, hey, kom eens even mee en dan zat ik het voordek Ze kwam mijn handen aan, mijn spullen weer uit mijn handen laten vallen en dan liep ik helemaal naar de had hij het over de transformator en een boutje en zo Dus ik kwam daar en ik keek zo Ik keek hem zo aan Ja, maar ik zeg, hem een keer wel aan je kletsen ofzo ja. Hoezo? Het ja, is toch niet goed? Ik zit er zelf even hier aan te draaien, zo liep ik weer weg. Ja. Het was aangedraaid. Ja, en dat, dat Peter Jonker, mm -hmm. die zal dat nooit doen, die nee, zal zeggen: nee, nee. dat doe ik zelf even, weet ja. je. Dan loopt er ja. nog Helena, er. Dat, dat, die dikke vrouw. Ja, ja dat heb ik ook al een paar keer een aanvaring ja, mee. Hij ja, vindt wel een leuke meid. Jawel, maar dat heb ik toch een paar keer een aanvaring mee gehad. Hm. Maar het voor mij altijd mee, maar ja, ik heb weet ik dat heb ja. ik een paar keer een aanvaring mee gehad. Ja. Weet je wel. De moest ik dat boerenkruid en zo. Dan moest de luchtslang moest los, dus de Grieken kon niet verder. Ja, duurde twee uur. Dus op een een moment, nou ja, dan was dat ding beneden. Ik zei, ja, hij is beneden, dat kan weer vast worden gemaakt. Ja, nu pas, nu pas, nu pas. Ik zei, nu pas? Ik zei, die dat ding ligt al een half uur beneden, joh. Ik zei, wij zijn eens met je dikke kont van die bril achter vandaag, hoor. Dat Heb jij dat gezegd? Ja. ja. Ik zei, dus ik zei, ik ga het zelf zien, hè. Oké. Okay. Dat ja. zei hij ze? Ja, oh, ja, moeilijk, En Jos, die keek al zo op. Ja, dat geloof ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Mooi, man. Hij ja, vindt het wel leuk, maar het is allemaal aardig. Ik ja, kom nou, zo maar vaak ik, tegen in de stad. Ja, ja nou, maar ik ben er een beetje, een beetje klaar mee met, mm. met de Ik zou je ook eerlijk zeggen, ik mis helemaal niet. Nee, dat geloof ik. Ik ben er gewoon een beetje klaar. Aan uh, de ene kant heb ik zoiets gekregen, want we ik wel een vrij leven en wil ik beunen, dan kan ik beunen enzo. Aan de andere kant zou ik helemaal niet meer hebben, ik kan een andere handzaak krijgen. Ik heb hier ook een vrij leven, jongen. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik loop door de fabriek, weet je wel, en ik haal alles in de gaten. Ik zorg dat toch ook blijven lopen. En fotootjes? Nee. Oh, die haalt trouwens wel, maar met de telefoon... Ja, het duurt natuurlijk leeg bijna. Kijk, en dan ben ik gewoon een beetje klaar mee, weet je wel, met dat geoude allemaal. Ja, inderdaad jij doet weer je best. En, uh, ja. Ze nemen mannen, Jan en alle mannen nemen ze aan. Van kinderen tot op het. Uh, nou, ja, elke, dat elke, dat. elke week nemen ja. ze iemand aan op kantoor, vaste dienst. Ja, dat klopt. Elke dat week doen ook al, ja. Weet je, en het is nog steeds ondertussen dat je zijn, zijn er zeker alweer uh, tien mensen aan op op Ja, kantoor. Joh? ja zeker. zeker. En dan denk ik van wat de fuck, ik doe hier mijn best en voor mij zit er allemaal niks bij. Weet je wel? Wat ja, is het nou bijvoorbeeld? Nee, ja, ik kan er niet tegen. Dat geloof ik. Nou, ik sprak ook nog eventjes en die zei ook zei, ja, hoe dat nu allemaal gaat, eh, hoe het allemaal weer, is, dat allemaal weer verandert. Mijn speech heb ik ook maar opgegeven, zei hij. Daar heb ik geen tijd meer voor. Ik zei nee, dus ik vind het eigenlijk wel schandalig hoor dat het allemaal zo gaat nu. Maar ja, hè? Ja, dat ja. is de kant die ze op willen. Dat is niet mijn kant in ieder geval. Maar. Nee, maar ik, ik bekijk het allemaal even. Als ik het even ben naar nou, nou, het en dan dus ik, doe ik nog wat anders. Maar het is gewoon bij elkaar werken. Ja, ze zoeken bij ons mensen, dus... Uh... En het echt serieus, het verdient goud geld, jongen, ah, daar. dat vind ik ook wel belangrijk. En het is net als van de week, weet je, want ik ben hoor dan ingewerkt met die vent die uh, hogerop gaat. En uh, die wordt dan bedrijfsleider. En hij zegt, ja, weet je, uh, je draait in principe nu de fabriek wel helemaal in je eentje. Want uh, ik heb mij al teruggetrokken, je dat ook in de gaten. Ik zei, ja, ik heb wel gezien dat je hier zit. Hij zei, ja, dat klopt. Ik laat je die hele fabriek nu alleen draaien het gaat goed. Dus ik draai nog nu af en draai ik die fabriek helemaal alleen. Nou, ja, kies ze van Nova. En het staat die echt goed. Ja, ik, heb dat zeg, ik mis Amos helemaal niet. Totaal niet. Ik ben die dingen aan het zoeken hoor. Die, uh... Nee, ik, uh, ik ben er echt wel uh, een beetje klaar mee. Want ik loop erop een hem met ook echt tegenhand hand te hikken, weet je wel. Nou, dat geloof ik. Dat geloof ik. Het is, het is bij ons alleen een Harry. Maar ja, goed, we hebben op en alles. Maar even kijken hoor. Ja, die weet ik nog niet zo erg. Stop nog wat. Wat zeg je? Stop, nog of niet. Ja, droog gestopt. Ah ja, dit zijn de machines die door ons staan. Oh, ja. ja, dat mag het ook eigenlijk... niet. Ja. Dat gaat een hele dag door, weet je. Ja. Ja, goed, ik loop een rondje door die fabriek en ik zorg dat alles goed blijft lopen. En dat uh, we hebben een bepaald aantal tonnage dat we moeten verwerken op een dag. Ja, ja, ja. ja. En, uh, want er wordt echt joh, er wordt verdiend met die zooi, als Je weet wat er van Ik wist niet eens dat er van steenkool zoveel gemaakt werd eigenlijk. Want wij winnen dus ook uit steenkool grondstoffen voor zonnepanelen en zo. Okay. Dat komt ook allemaal uit steenkool vandaan. En dat wist ik helemaal niet. Oké. Okay. Maar het is echt, op dit moment iedereen op zonnepanelen en zo, weet je wel. Dus ja, er is een gat in ja. de markt. Oh, even mijn telefoon de lader doen. Oh, deze vrouw heeft zo'n lekkere stem ook. Ja, dus je snapt wat dat ik op een moment een beetje klaar mee ben, hè? Nou, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik denk ook oh, qua dit komt er ook wel een beetje sleur in. Wat ook? Toch? Man? Bij Amos? Ja, tuurlijk. Ik een zo verschrikkelijke sleur. Verschrikkelijke dat, sleur. Bedoel ik. Ja, yes. dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, wat dat betreft vind ik het wel lekker. Weet je. Ik heb en nieuwe collega's om me heen en het zijn allemaal stik goede gasten en die komen zelfs uit Amsterdam en zo elke dag. Hè. Uit Amsterdam, uit Rotterdam, uit Den Haag. Die komen helemaal hier naartoe gereden. Want dat bedrijf zit ook daar, en die zijn overgeplaatst hier naartoe. En die komen elke dag heen en weer gereden. Er is er maar eentje die zit op de Stella Plas. Slim, door de week. Maar die andere rijden constant heen en weer. Hm. Die ene gozer ook die bij mij zit, die zit dan in de nachtdienst en zo. Die draait ook 12 uur. En die moet naar Den Haag, die is elke dag twee uur onderweg. Heen en twee uur terug, dus... Ze hebben daar toch geen dag meer over, jongen? Nee, niet echt, nee. Dan ben je 16 uur weer weg. Ja. Dan kom je thuis, kan je gaan slapen. Ja. Moet je wakker, kan je weer weg. Ja. Vind ik bizar, ook weer nog een bakje koffie of zo. Ja, ja, nee? nee. Weer wat anders? Ja, nee, joh, ga je. Nee, dat is echt kalmloos, hè? Ja, dat vind is... ik ook. Ja, weet je, het, het draait allemaal hierom. Ja, het verdient gewoon zo, zo, zo ontzettend veel. Ja, daar doen ze het voor. Ja, dat snap ik. Okay. Ik heb er ook geen spaart van. Nee. Eigenlijk nee. Dat vond ik maar prima. Het enige nadeel is, ja, tenminste, dat was dan dat ik elke keer op de fiets moest, maar dat moet ik nou ook niet meer hebben. Dus... Nee. Dat is heerlijk. Maar ja. Maar goed, Tja, dat is eigenlijk een beetje het leven nu, je hebt niks gemis bij alles. Nee. Het gaat alleen maar achteruit. Ja, ik was er al bang voor. Het gaat alleen maar achteruit. Het gaat toch straks minder worden, denk ik, hoor. Ja, dat weet ik niet, maar... Dat weet ik niet als het minder zou worden, maar op ja, een moment wel, denk ik. Ik denk het wel, hoor. Maar, hij... maar zo'n sleur, weet je, hoor. Ja. Dus er heb helemaal geen waardering voor wat je doet. Nou, dat, dat is, is het probleem, probleem. ja. Weet je wel. Ben ik met je eens. En dat staat mij tegen. Dus ga, dan heb ik het nog niet eens over die bonus, weet je wel. Oké, okay, dat is prima. Die bonus, oké. Okay. Zo bier. Maar dat dus is ook helemaal geen waardering. En dat, dat staat mij echt, echt verschrikkelijk tegen. Ja, en men, dat snap ik. En mensen die zomaar wat doen... ...die zomaar aankomen waaien en ja. die niet van toe blazen weten... ...die nog nooit een boot hebben gezien, bij wijze ja. ...die krijgen wel ineens alle... Ja. Nou, ja. Ja, dat is bizar. Snap je wel? En, en, en dat stam mij gewoon tegen. Dat vind ik erg. dat stond me meer tegen dan, dan gewoon werken daar, weet je wel. Ik snap het, ja. Dan dan dan dan Kijk, je het eerste jaar dan zie je dat nog niet zo, het tweede jaar is het vervelend, het derde jaar ja. Het vierde jaar, maar na acht jaar... Ja. Als je ze ja. even uitgerekend wat ik al mis heb ik, laten we ongeveer... Zo, ja. Hadden we zeggen van, uh, nou ja, nou, nou, twee jaar was het nou, over 4000, ja. het jaar daarvoor was het uh, voor mij... 2800, dus wat ja, we, dat we zet, plus minus 2500 was uh, ook al eens een keer 1800. Zeg maar 2500 wat ik per jaar heb misgelopen, ja. dan moet je over 8 jaar uit, weet je? Ja, dat is behoorlijk wat. Dat is behoorlijk wat. Ja. 2000, dat, ja, dat is 20.000 euro wat ja. ik heb misgelopen. Precies, ja, klopt. Weet je, want dat staat mij gewoon niet tegen. Nou, loopt het voor mij 17 .000, .000 zijn. is 17.500 euro, dat staat mij tegen. Ja, tuurlijk, logisch, toch? Je doet hetzelfde werk. En je werkt nog wel harder ook? Eigenlijk wel meer dan, ja, dan handig. Is waar? Want die deuren. Ik, ik, ik had nog ik een aanvaring met de hekker Ja, ik denk. En bij mij zijn dus alle, alle, alle dingen weg, hoor. Alle grenzen weg, bij mij. Hè? Ja, ik, ja nee, terecht. Op een gegeven moment ik ben ik er echt klaar mee, dan merk ik gewoon naar mij, en dan zijn bij mij de grenzen weg. Bij mij zei het hier, want ik heb en ik stond er ook zo. De machinebankwerkers nodig, ja, Rines is nou en, en ja, ja. Enkel en ja, Johnny Ido, het dat, oké, nou, die Johnny Ido. Ja, die, uh, nee. die baard. Ja, die ja, had ziek ja. zieke zakken mis, alweer. Ja, ja, precies. Ja. ja, ja, dan moeten we die maar nemen. Ja, ja, ja. Ik zeg, of je neemt een paar kinderen, bots bovenop. Ja, dat zit goed in. Ja. Ja, ja, dan dus zat ik ook al aan te denken. Toen ja, natuurlijk. Ja, en dan denk jij dat ze meteen een school van alles in een roer uh, ja. kunnen zetten. Ja. Ik zei, een boerwerker uit kunnen halen, ja, maar dan kunnen ze nergens ja nou, ja. Dus op een gegeven moment uh, liep hij weg. Ik liep ook weg en liep hij naar boven. Ja, ik zat echt te koken, jongen. Ja. Dan hadden we mij de liefdruid dan, hè? Nou ja, terecht. Ik, zei, ik heb het! Hij stopt zo boven aan de trap, dus ik loop naartoe. Ik ging zo boven staan. Ik zei: het. Ik zei: Ben jij blind? Je zult altijd aan kijken hè? Ja, ik zei: Vraag maat. Ik zei: Ben jij blind of zo? <laughs> Hoezo, zei hij. Ik zeg, je had al die kleppen en al die boerwerks eruit op de 472. Hmm. Uh, dat doe jij toch? Nou, ik zeg, dan zijn we toch? Ja. Hoef je toch niet verder te zoeken? Ja, maar machinebankwerks. stuur me vanuit mij, maak mijn keuzetje. Ja, ja, ik hou, het in de, ik hou het in rekening, ik hou het in rekening. En je houdt me niks Tuurlijk, in rekening, weet je wel. Kijk, en dat, en dat staat maar gewoon tegen. Vindt, is gewoon... Ik vind het een eikel. Ja, ik ook. Het is een lul, het is echt een lul. Ja. Ja. Ik heb er niemand gauw een hekel, maar ja, ik heb een ook ja, echt een, niet, een hekel. Hij, hij, ik ben ik een hekel aan mij. Loopt, ja, maar hij heeft ja, een hekel aan iedereen volgens mij. Behalve als je jong bent, een jong kereltje. Dan je wel slijmt. Ja. Ja. ja, als je je redelijk, dan, dan kom je, je, je helemaal mee. Dus, uh, ja. Ja. ja, dat is absoluut waar. Maar dat doe ik sowieso niet. Echt, nee, ik ook niet. nul. echt waar Het is echt lul. Ja. ja, het is echt een lul. Ja, het is de ja, het is grootste, grootste lul die erom rondwaart. Ja, vind ik ook. Want dan vind je het ja, zelf heel wat, als je, je het ziet lopen zo, weet je ja. of wel. Nou, niet mijn... Uh, nee, mijn ook niet. Daar hou ik helemaal niet van. Dus ja, goed. Uh, hij, doet, uh, ja, hij neemt mij toch niet aan. Dan weet ik, daarom ben je al bevraagd bij muik en dan zeg ik het gewoon, hè. Ik heb een schijt aan. Dan ja, je stuur ik er toch weg. Kom je lekker bij mij werken? Ja, ik heb mijn valklo en dan hang gewoon anders. Ja. Dus dat dat ik gewoon Ik heb anders. Maar ja, dat is allemaal niks geworden. Als je dingen lezen, als te springen, dan ben je zo weer al. Nou. Dan ik er een met echt, er een met echt fietbeu. En dan hangt ik naar dat asja. En dan zeg ik zoek maar wat anders, want ik ben er echt klaar mee. Ja, ze zoeken weer ons nog een man of drie, vier. Want wij willen van die twaalf uur dienst af. Want we draaien nu twee ploegen, hè? We gaan naar drie ploegen. Ja, we gaan naar drie. Tenminste, dat is de bedoeling, maar daar hebben we de mensen nog niet voor. Dus tot die tijd moeten we twee ploegen blijven draaien. Maar dat hakt er wel in, hoor. Kan ik je vertellen, twaalf uur op een dag. Ik ben kapot, man. En dan krijg je gewoon 8 uur. Ja, dan gaan we gewoon naar 8 uur toe. Ja, maar wat ga je nou beploegen? Um, grootste, ja. Even kijken, van 6 uur s ochtends tot 2 uur s middags volgens mij. Ja. En dan van 2 uur s middags tot 10 uur s'avonds. Ja. En dan weer van 10 uur s avonds tot 6 uur s ochtends. Ja, oké. Okay. Maar is dat dan een week lang? Vier dagen. Vier dagen, weer. Ja. Nou, en dan krijg je twee vrij ja, dat is natuurlijk ook, graag gewoon door. Ja. Ja. Nou, het is heel klein, weet je, het is een klein bedrijf. Er werken heel weinig mensen. Op, ja, op dit moment ook, weet je, ik ben dan procesoperator, maar ze weten ook dat ik onderhoudsmonteur geweest ben. Ja. Dus het minst of geringste wat kapot is van, maar jij bent ook elektriciënt toch enzo? ja, daar ben ik ook geweest. Oh, dat is morgen, dat is kapot en dat is kapot. Ik zou ook dingen te repareren en zo, weet je. Ja, ja, ja. Daar hadden ze hem ook op aangenomen, want ze zeiden gewoon van, ja, we hebben ook nog geen elektromonteur hier, uh, hier lopen. En als er storingen s'nachts of zo, zat is dat wel makkelijk er iemand is dus die, uh, die weet hoe of wat. Ja. Dat is mijn voordeel geweest. Ja. Dus ik heb al verschillende dingen gerepareerd, alles elektrisch, en uh, daar waren ze hartstikke blij mee. Ja, uh, precies. Ja. Dus nee, wat dat betreft, uh, maar het is gewoon een goede nou, werkgever. We hebben naar je gesprek gaat. met die vent waar je mee rijdt. Nee, bij de baas zelf. Uh. Ja, maar is die zit daar ook? Nee, nee, nee, die komt uit, uh, uit Rotterdam vandaan. Het is een Rotterdams bedrijf. En uh, die komt uit Rotterdam heen en weer. Maar, ja, dat is een stikke goede vent. Ja, maar is die daar ook dan? Nee. Ja, dat doe ik. Maar. ik. heb meer te maken met een bedrijfsleider. Dat is net zo'n uh, Peter Beens, lijkt die wel op, weet je wel. Zo uh, Nederlandse zanger, weet je wel. Zo ziet je er een beetje oh, uit. Ja, ja, ja. Nou ja, en die collega van mij dan, die gaat hem, die gaat hem overnemen. Zeg maar als bedrijfsleider. Die heeft mij ingewerkt, daar rijd ik elke dag mee. Ja, ja, ja. Een stik goede gozer, een jonge gozer, weet je. Uh... Ja. Uh, hartstikke gezellig. Maar dan ga je er financieel naar weer achteruit, het niet? Hoe doe je? Als je die ploeg had, waar je die ploeg ja. Nou ja, wel iets natuurlijk. Ja, het verdient gewoon hartstikke goed. Ja, oké. Okay, je ja. verdient nou gewoon 27 euro per uur. Ja, netto bruto. Nee, netto hou ik over. 27. 27 euro. Dat is echt veel. Hè? Ja, dat is zeker veel. 27 euro. 27 euro. 26 nog wat? Maar nog 27 euro? Ja, ploegen toeslag, weet je. Er zit, weet je, je, je werk naar. Ja, dat uh, hou je over. Ja, dat hou ik over. Ja. Moet ik ook hebben? Dat is echt verdienen goudgeld hier. Ja, is en dan, dat echt net? Dan? Ja. En dan 12 uur op een dag. Ja, maar dat kan daar niet op 27 ja, euro, maar 27 euro. Dat is echt waar. Fuck. 26 nog wat? Ja, want toch 5 is dit uh, makkelijk. Maar hoe uur werk je dan in de week? 48. Vier dagen om 12 uur. Zo nou 16 in, in een maand. Uh, ja, ja. 4000, ja. Dat is fucking dubbel een dubbele weekend, man. Ja, dat bedoel ik. ga wel naar Kinky. Waarom dacht je <laughs> dat ik mijn bal uit mijn broek lag op het moment? Uh... Nou, zie ik er ook netjes uit, Erik. Ik heb er nou geld voor. <laughs> Ja, daarom weet je. Ik bedoel, uh, ik klaag niet. Ik heb prima naar mijn zin. Ja, jongen. Ik ben hier zo'n spekje met me regelen. Nou, ze zoeken nog... Uh, ja, ik kan, kan zo'n balletje opgooien voor je. Nou, ik ben echt klaar met aanpas. Serieus? Ik, hoor. Nee, zou je nee, het willen? Even serieus. Zou het willen? Ja, nou, voor die knaken. En ja? en ja, wat is de zekerheid? Wat bedoel je, wat is de zekerheid? niet voor drie maanden? Nee, want ze gaan uitbreiden. Want we gaan in januari gaan we stil, komt er, we hebben nu vier secties lopen. We draaien nu, uh, even kijken Lekker hoor, steenkool, vier verschillende groottes. Vier dat, verschillende groottes. Ja, is Natasja dan? Ja. ja. Fucking 4000, dat is fucking veel. Man. Ja. Ja. En er komt nog een hele sectie bij in januari. Want ze worden alleen maar groter. Er gaan miljoenen om in die steenkool. Uh. Echt waar, het is een miljoenenbedrijf. Ja, maar goed, het is al allemaal zo. Er wordt gezet en weer opgeschoten. Nee, dat is waar. Maar ja, weet je, dat, het is een verschil tussen Amos en dit. Uh. Nee, maar ga mij om als ik gewoon een dubbe, dubbele salaris heb. Nou, dat bedoel ik. Daarom vond ik het ook niet erg. <laughs> nee, nou, we krachten net de net. En het is, ja. weet je, het, het, het zijn ook gewoon hartstikke leuke mensen. En dat is ook belangrijk. Maar het is wel zo, want ik heb nog een collega, weet je, die is tegelijk gekomen met mij. Ja. Nou, die ligt gewoon niet lekker in de groep, maar die vindt ook alles te veel. Weet je, we moeten dan 12 uur draaien, of tenminste in principe we mochten we beginnen met 8 uur, weet je, de eerste maand. Ja. Nou, ik heb gelijk die 12 uur gepakt, weet je, want ik mijn collega's werken ook 12 uur en dan haak ik niet om 8 uur, uh, na 8 uur ga ik er uit. weet je. Ik zeg, nee, pak ook die 12 uur. Hij zegt gewoon, ja, nee, dat doe ik niet, doe ik gewoon 8 uur en uh, dan haak ik gewoon naar huis. Dus dat schept al een beetje kwaad bloed bij de andere collega's ja, ja, van ja, ja. ja, hallo, wij werken twaalf uur en hij gaat naar acht uur naar huis, weet je. Ja. Dus ik denk niet dat hij lang volhoudt daar. Maar als jij gewoon weet je, lekker meewerkt en je, je doet hetzelfde als hun, jongen, dan is er niks aan de hand. Het is echt een wereldbedrijf. Ik heb nog nooit in de al gezeten. Ik ja. ken het een beetje. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat jij er ook wel... Uh... Ik denk, ik jij echt... bent toch ook procesoperator? Ja, ik ben een onderhoudsmonteur ook. Oh, nou, kijk. Je hebt constructiebankwerk, dat lastig. Nou, dat kunnen ze helemaal goed gebruiken. Want ze zoeken ook mensen met technische achtergrond voor uh, problemen. Ja, weet je, als er problemen zijn, lassers en zo. En, uh, nou, ja, goed, ik ken bank. ook wel een beetje lassen, maar ja, ik ben meer elektrisch. En die hadden ze niet. Dus... Uh, dat is een beetje een balletje op voor je. Maar je zit ook buiten of is binnen? Allebei. Maar ik ben ook weer niet de persoon uh, voor, uh, om met een dingen te rijden. Met een of ofzo? Ja, ja, tenminste, dat, gaan, dat leren ze je wel. Ja, oké. Okay. Je hoeft het niet te doen, maar ze leren het je wel. Gewoon ja, okay, Voor dus, de zekerheid. Ja. Ja. Maar de machinisten die wij hebben lopen, die komen bij overhead vandaan. Ja, oh ja. Dus het is een vast team, zeg maar. Ja, precies. En uh, daar hebben wij in principe niks mee te maken. We hebben in principe nooit op dat shovel. Nee. En dan gooien je die, die zooi in die bakken? Ja inderdaad. Komt in, in, die bakken, ja. in die bakken komt het terecht. Ja. En dan uh, wordt het verspreid over lopende banden. Dat gaat allemaal automatisch. Weet je. Dat gaat er allemaal verschillende secties heen. Dat wordt gewassen, dat wordt gezeefd. Uh, er wordt uh, ja, steenkool, wat, hè, wat je normaal ja, kent. Ja. Dat wordt allemaal gebruikt. Maar ook gewoon uh, wordt het gewoon inderdaad voor die, uh, voor die zonnepanelen. Dan houden ze de spullen eruit weet je wel. Er wordt slik gewonnen. Er wordt van alles van gemaakt. En we hebben het hier echt gewoon over, over tonnen per dag. Want in onze shit waren we vandaag al ja, nou 240 ton de gedraaid. De en dan is het klaar en dan. Ja, dan wordt het op schepen uh, gelaaien en zo. Wie doet dat? Ja, ook een apart bedrijf. Dus weer een apart. Bedrijf. Ja, daar hebben, daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Nee, oké. Okay. Wij zorgen gewoon dat alles goed loopt in de fabriek. Ja. Nou, we draaien met vier motorpersoon. Ja, dat meteen dan die steenkool op de chauffeur pakken. En die, en die, en die, nee, nee het wordt gezeefd allemaal op verschillende... Weet je? Dus je uit, uit, uit, uit Colombia komt gewoon de, de steenkool bij ons. Weet je? Uit Colombia. Ja. Oké, okay, dat komt bij ons in de fabriek binnen. Uh, dat gaat over lopende banden. Dat wordt gezeefd. Dat wordt op grote allemaal gesorteerd. Want je hebt grote stukken, kleine stukken. Elk heeft een aparte toepassing, mm. zeg maar. Ja. Dus dat wordt overal verspreid over de fabriek. En dat wordt zo gewonnen. Dat wordt gewassen. Uh, noem maar op. Ja, ja het is warm, koud. Eh, uh, nou, koud, koud. Nou. Ja, oké, okay. nou, dan kan je het even weten. Dus nou, wat ik dan doe in principe, ik uh, loop constant door de fabriek, en kijk of alles werkt, of alles goed gaat, uh, of we de tonnages hebben, weet je, op de dag. Ja, ja. Ik stel alle machines bij, alle computers stel ik bij, dat alles gewoon goed loopt. Overal ja. dan terminals door de, al die secties heen. en dat controleer ik allemaal, dat stel ik allemaal bij, indien nodig. Ja. En als ik daarmee klaar ben met mijn rondje, dan uh, ga ik naar het lab toe en dan doe ik uh, kwaliteitskeuringen. Dus dan heb ik een computerscherm, dat is allemaal die soorten steenkool die ik moet halen, die ga ik dan halen. Mm -hmm. En die, uh, de ene moet verbrand worden voor uh, asbepalingen. En dan gaan ze allemaal de waardes kijken of de waardes goed zijn. Ja, ja. Dus dat doe ik ook allemaal tussendoor. oké. Nou ja. Wel maar goed. Het gaat meer om de knakken uiteindelijk, Ja, daar ging het doen. mij ook om. En dan zeg ik, weet je... Het is zoveel geld, jongen, waar je daar bedient. Het is echt ongelooflijk. Ik heb er geen seconde spijt van. Geen seconde. Ja, kijk, maar allemaal zit je lekker vrij. Weet je, daar ook. Maar dan kan je nog zo wat beunen en bla bla bla. bla. Het is lekker dik bij huis. Maar goed, dan maakt dat ook niet uit. Het is dus 23 kilometer nou vet. Weet je wel. Maar goed, dan kan je natuurlijk kijk eens als je een balletje op kan gooien. Ik ga het wel even doen. Tuurlijk. Ik weet dat ze nog meer mensen zoeken. Juist, met, graag zelfs, want ze willen van die, van die twee ploegen af. Want die anderen, natuurlijk, die voor mij er al zaten, die doen het al een half jaar, hè: 12 uur diensten draaien. Nou, die, ja, ja. die, die, die zijn gebroken, die mannen, echt waar. Ja. Die, die andere collega van mij, die zegt ja, hij zegt: Ik ben nu gewoon zo moe, ik slaap er ook niet meer bij. Nee. Die 12 uur. Nee. Als ik heb kinderen en alles, en, en verplichtingen, en ik nee. kom er gewoon niet. Ik moet er niet. erbij met 8 uur diensten ook wel, ja. Nee. Is beter hoor. Ja. Echt? Maar het is ook zo, je werkt dan ook 8 uur. Maar uh, je pauze zit daar gewoon al in, hè? Ja, ja, Dus je kan ook gewoon 8 uur dan betaald zijn. Maar ja, ja. Krijg ik krijg gewoon 12 uur betaald. Maar ik eet tussendoor mijn brood. Ja. ja. Dus dan kan ik doen wanneer ik wil. En dan staat de koffieapparaat bij ons. En er staat van alles. Je kan pakken wat je wil. Dus, uh, ja, precies. Tussendoor, dat is geen probleem. Weet je, soms heb ik gewoon even 10 minuten. Denk aan, ah, nou heb ik 10 minuten even niks te doen. Dan nou, ga ik zitten. Ik heb mijn rondje gemaakt. Ik heb de... de, de de, de waardes gecontroleerd en alles en de proeven gedaan en uh, ja, dan heb ik even niks te doen. En dan ga ik zitten en dan ga ik lekker een broodje eten. Ja, precies. Pak een bakje koffie of een bakje soep of... Ja, uh, ja precies. Nou ja, de knaken, dat vind ik belangrijk. Nou, daar ging het mij ook om. En knaken verdien je daar goed. Dat is gewoon een dubbel salade ook nodig, hè? Ja, nou, dat bedoel ik. Ik heb geen hekel, want Amos vind ik leuk om te werken. Maar gewoon heel de cultuur rond, daar ben ik echt zo klaar mee. Ja. Maar je pist ook overal buiten bij Amels? Ja, goed. Als je daar een paar maanden werkt, ben je wel bet. En heb je het verhaal weer teruggebracht. Ja, nou, maar dat bedoel ik, weet je. Dan, ja, ik zeg, ik heb niks te klagen. En ik heb het prima naar mijn zin. Want zo gezellig als het bij Amels was, weet je. Zo gezellig heb ik het nu ook elke dag. Ja, dat is belangrijk, hè. En dat is altijd maar afwachten. En als ik zoiets zou doen, dan kan je natuurlijk op een gegeven moment, ja, je kan niks uit. Dus... Het enige nadeel van dit werk is je wordt vies af en toe. Ja. Maar je ja, alleen douche voor. En je kan daar douchen als je wil. En daar douchen. Dus uh, want vandaag ook was echt gewoon helemaal zwart. Want ik moest buiten zijn en buiten liggen ook uh, hopen met vergruisde kool, zeg maar. En het waait heel erg hard. Ja. Dus ja, en het ging regenen Op een gegeven moment, nou, ik was echt pik en pik en pik zwart. Maar dat geeft niet, weet je. Dat was je er allemaal over af. Ja, ja. ja. En voor de geld. Ik bedoel, nou, dat wordt lekker zwart. Nee, maar maar nou, dat heb ik ook nog even niet. Ja, nee, ik boeide, uh, boeit mij niet, hoor. Ik geef hem niet om. Ja, nee, ik doe het. Dus ik vind het ja, ook nu niet zo erg, weet je. Ja, helemaal. op. Ja. Ja, zijn ja. ja, leer maar voor mijn haar, maar dat geeft niet, hè? Sle jammer voor mijn haar, maar dat geeft niet. Ja, de helm moet je op, tenminste alleen buiten dan. Dus als je de fabriek ingaat, en, uh, maar als ik terug ga, het laboratorium en zo hoef je maar meer 0 -0 op te Ben in de fabriek of buiten? Uh, ja, ik loop door de fabriek en ik ben ook buiten. Maar ja, als je op het laboratorium zit, weet je, dan heb je geen helm op te zetten natuurlijk. Nee, natuurlijk uh, ja. maar ik heb te de knakelzakken heb ik het al meer door natuurlijk. Ja. Ja, dat bedoel ik. ik het, je bent toch verhuizen, bij allemaal zit er weer iets anders. Ja. Weet je wel, die moet iedereen toch maken. En de dagen vliegen hier, het is twaalf uur, maar het gaat zo en zo en zo vrij te snel. De... <coughs> ja, ik was er echt blij mee, ik, ik heb er echt geen seconde spijt van. Ja, maar op een gegeven moment lopen ik en zit het echt te hoog voor mij. En dat onder ik ook op daar hoor. Ja, ik snap het. Ja, net als je zegt, weet je, het geld is gewoon belangrijk. ja. dit is geen contract voor me een, weet je wel. Dus, uh... Want ik heb dat nu ook, weet je, ik kom dan s'avonds thuis en dan ga ik op de bank en ik ga mijn brood smeren en ik ga douchen weet je, en eten en dan is mijn avond al een beetje klaar. ja, weet je, ja. eind van de maand lag ik de ballen uit mijn broek. Ja, precies ja. Precies, dat snap ik. Dus ik vind dat heerlijk. Weet je, ik ga van de zomer naar Amerika, dus ik kan een lekkere duit meenemen volgend ja, ja, ja, jaar. Ja, dat kan je een, ja, een duit meenemen, ja. Ja, ah, dat was echt. Misschien is dat al. Uh... Ik heb nu toch wel een beetje standaard ervan gemaakt dat ik gewoon dit jaar, of tenminste, dat ik vanaf nu gewoon drie, jaar, drie keer in een jaar op vakantie ga, zeg maar. Ja. Ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Met drie jaar niet op vakantie geweest, nu ga ik gewoon drie keer per jaar op vakantie. Ja. Ja. Ja, dan zeg ik, misschien is het, uh... Misschien moeten we eens even een malletje hebben. Ik ga het gewoon eens even doen. Als jij het serieus wil, dan wil ik dat best doen. Nou, even vrijblijvend. Tuurlijk. Uh, uh, uh, misschien eens een keer. En uh, ja, dan ga je een rondleiding. Uh, een uh, afspraakje maken. Ja. Dan gaan we eens even een keer, uh, eens een keer gaan kijken. Gewoon vrijblijvend, weet je wel. Dan ga je gewoon een rondleiding. En, uh, even uh, kijken. Ja. Een praatje maken met die kerel, weet ja, je wel. Als ik het goed vind hoor, nou, dan kan je heel veel verhalen weer. Die weet ja, toch dan... alles te vertellen, jongen. Ja, dat ja. goed, en dan. En dan ja stel voor als ik dat stel als ik dat echt leuk zou vinden en uh, ja, daar, ik doe het voor de ja, dan doe ik het ja dus het nou eerlijk zijn maar ja dan zou ik ook wel zeggen dan wil ik ook bij jou gewoon in de groep Nou, graag gezellig nee maar goed dat is ook makkelijk voor jou want dan kunnen wij dan uh, weet je wel dan kunnen we met iemand afspraak maken dan doen we samen de benzine of zo ja, weet goed, je wel, dan pak ja. ik jou bewijzen van ja. Nou, ik moet wel zeggen, nou, ik ga dat natuurlijk niet doen als ze zeggen, het is maar voor drie maanden, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, want weet je. De... je wel, dan, dan, dan zal ik dat Er komt zeggen. nog een hele sectie bij en ze komen nu al mensen tekort. Nou, blij, ik probeer eens een paardje te maken. Ja. die ja. event, ik weet je niet meer in je Nou ja, dat is wel niet meer je die Ja, ik weet niet wanneer hij er weer is. Ja, morgen ga ik de nacht in, dus dan zie ik hem sowieso niet. En overmorgen heb ik ook nacht, dan zie ik hem ook. Ja, dat is weekend. Ja, zondag ben ik vrij, maar zondag maandag ben ik vrij. Dinsdag moet ik weer beginnen. Dus het zal dinsdag zijn, denk ik. Deze ochtend. Ja, goed morgen is het klaar. Ik. Ja, dat ga ik doen. Ja, maar wel, uh, ik heb een brandbos dus en die wil, uh, wil gewoon veranderen. En de diensten zijn beter maar ook gewoon. Ja, ja ook dat is absoluut waar. ja. En uh, ik ken elektrisch lassen. Ja. Ik heb Walpro. Dat ja, mooi, weten. Ja, dat zoeken ze gewoon even. En, ik ben, uh, en ja, je weet, ik ben technische man, dus... Ja, uh. Absoluut, ja, nee, dat, dat zoeken ze ook. Daarom werd ik ook aangenomen, weet je. Ik van, ja, je bent elektrisch, dat hebben we hier allemaal niet. Dus er was nog iemand. Maar jij bent nog elektromotor. Dan ja. moet je tegen op korte termijn even een barbeltje uh, met die NetTower. Ik ga dinsdag, dinsdag, dinsdag ik hem zien denk ik. dat het dinsdagochtend is. Dan ga uh, ik ons even een barbeltje maken met die bar. Ik, nog niks tegen, ik zeg niks tegen Natasja. Nee, dat moet, moet je niet doen. Maar dan weet ik ook niet of het via Natasja, maar ja, dan weet je wat het is. Dat zal dan maar via Natasja zijn. Nee, want er is bij mij nog iemand die rechtstreeks gesolliciteerd heeft en die is gelijk aangenomen. Ja, maar ook, dat weet ik ook dat jij met de rechtstreeks gehandeld Ja. Of niet? Ja, ja. jij zit nog steeds voor die, voor die te houden. Dat zou ik dan ook nog niet zo erg vinden als ik voor wie haar zit. Dan ja, nee. Vind je het hartstikke goed, man? Maar echt nogmaals, het is hartstikke leuk werk en het verdient gewoon echt, echt ja, dat pijn. fucking veel. dat gaat voor mij een beetje, dat is gewoon belangrijk. Is, uh, we is een een beetje warm hé, maar nu uh... hey, moet, moet, moet je weer een nieuwe uitdaging hebben. Ja, ja. Nog een keer? Ja. En dat heb je daar, ja. Nou, wel, wel leuk, maar... Ja. Ja, ik, wat ik op een gegeven moment bij Amos ook had, ik had op een gegeven moment wel gezien. Ja. Maar ben ik, van ook, uh, ik ben ik vandaag ook bij Rickie en een klant, die is op een gegeven moment weggehaald bij Amos wel een plan. Weet. Ja. Die is naar nou, de uh, rubber geweest. Ja. ja, klopt. Ik had ook een gesprekje met jou, ja, hij zei ja, die er eigenlijk ook wel mensen. Oké. Okay. Ja, maar weet je wat ik zeg dat dit niet. Als ik dan jouw verdiensten hoor, dan vraag ik liever dat wat jij doet. Ja, dat bedoel ik. En die komt dan wel in het buitenland. Maar ja, die wil wel eens naar Amerika. Maar denk nou echt, ja, dan denk je, Amerika. Maar denk je nou echt dat je wel van Amerika ziet. Nee, je komt erop te werken. Meer zie je ook niet. Nee, dan kom je wel nou in een dokter. Dan ga je in ook school vast naar binnen. Of dat nou in Frankrijk is, of eh, bij ja. Almos, of, of bij. Eh, ja, gewoon inderdaad. Dat is dus allemaal ja. uh, loopt de dus ja. ja. Ja, daar heb je nog niks aan. Nee. het is leuk om daar naartoe te gaan misschien. Maar... Ja, maar ja. Maar wie je zegt, je hebt er een heel ander idee bij, denk ik dan, ja. ja. En dan zit je in Amerika, ja. Tja. Maar het is ja. Nog niet zo belangrijk, allemaal, nee. Nee, daarom ook, denk ik, van ja. Maar weet je, dan we ik het lekker van. Ja. Ja. Een babbeltje gooien en... Uh... Ik ga dinsdag, als ik hem zie, dan trek hem even als Ja. Komt goed. Komt goed, ga ik zeker naar En dan uh, kijk eens, je zegt, nou, uh, als ze zegt van nou, laat we maar eens laten komen. Ik we ik allemaal, toch zo uh, weg wanneer je wilt. Ja, dat zeker. Ja. Weet je wel, dat is ook het probleem niet. Ja. Weet je wel, dan werken ik gewoon, uh, dan ik ga weg. Zeg niks tegen mijn baas. Nou, wel nee. Nou, ah, weet je, ik moest in het begin, dacht ik, al oh, ploegendienst. Pff. Maar nu zit ik er helemaal in. En het went zo snel. Echt waar, het went tuurlijk. echt snel. ben went dat. Ga je weet een beetje een beetje wat het houden, weet je wel? Dus ja. Ja, ik vind het niet verkeerd. Hoor. Nee, maar Bas uh... weet het, Ik heb het altijd even Bas gezegd. Ik zei, je moet niet hard te kijken. Ik voel een al een keer weg hebben hier. Zeg, want ik ben er echt klaar mee. Ja, tuurlijk. We gaan wel. Je moet hier hard te kijken. Oh. Ik denkt ook je harn niet weg. Nee, maar dat denken ze allemaal. Je hebt het hier allemaal wel goed, weet je wel. <coughs> nou ja, goed, dames, heb je het op zich niet slecht. Je kan doen later wat je wil. In principe. Ja. Maar ja, weet je, de, de euro's zijn ook belangrijk, zeg maar. Uh, belangrijker. Ja. Ja, ik heb het ook Nee, dat ik dan dubbel zo zetten, maar Nou ja, ja. Dan kan je wel eens een keer wat extra's doen, weet je. Ja. Ja, dat is zeker. Wat ik ja, hier kan je normale dingen doen en dan hou je nog een salaris over. Ja, dan hou je nog een salaris over. En die zet je weg. Ja, dan moet je precies. Doen. Ja. Dat bedoel ik. Snap je wel? Ja, dat heb ik zoiets van ja Ja, dat was ook mijn insteek, weet je. Ik bedoel, uh, euro's is toch belangrijk? Ja, zoveel man. Ja. Ja, sproegtoeslag, uh, ja, weekendtoeslag, uh, overuren. Uh. Ja. Ja, ik moet deze 25 euro aan overhoud, zeg maar. Netto. Ja. Wat heb je dan maar in brut allemaal? Ja, dat heb ik niet eens uitgerekend. Heb je al een week een keer salaris gehad? Nee, nee, nee, nee, Dat ja, heb een maand hè. Dus je moet jij eerste betaling nog krijgen. No, maar weet je, als het zo blijft is, dan is het niet van de maand dan, wel? Nee, drie weken. Hm. Ik ben niet wat je dat voor drie weken Heb je nog, nog niet gehad op de vijftiende? Nee. Uh, de vijftiende? Uh, eind van de maand? 15e, nee. Toen nee, Toen ik de ben de zeventiende e begonnen. Oh, je bent de zeventiende, Ja, dan is ja. Onze, onze, onze storting. Ja. 27e is altijd, je loonstrook zeg maar, op de 27 ste Dus ja, heb je 8, 29e staat op je dingen. Ja. We betalen de, de twee, twee weken, ene maand, twee weken, andere maand, dus vier weken. Ja, oké, okay, maar hoe krijg je dat dan bij Natasja? Ja, twee weken uh, je van de twee vorige keer maand. Nee, nee, nee, Dat tel ze bij elkaar op, hè? Twee weken november, twee weken december. Ja, ja. Snap je? Ja, ja, ja, ja precies. Ja, dus ja. ik ben de laatste week van november begonnen, dus ik krijg die week dan, en dan twee weken december. Dus Ik krijg drie weken. Ja, maar ik krijg pas 28. Nee. Twee weken is de 14e. Ja, maar Natasja vertelt dat het rond Ja, nee, maar, dat leert, nee, maar dat is ook weer apart. Dat is ook weer anders. Dat geldt niet voor alles. Oké, okay, dat weet ik dus niet. Nee, dat weet ik niet. Als Als zo... je, nee, dat ligt er ook weer aan wanneer jij begint. Als je ergens halverwege de maand begint, hebben ze ook twee weken, ene maand, twee weken, andere maand. Want die broeders van de schip, die krijgen ook gewoon altijd dezelfde datum op de 28e. De ja, maar jullie werken gewoon. Jullie ja, oké. Okay. Dat, dat, dat is standaard. Maar dat is hier dus niet. Jullie nee, is okay. gewoon. Uh, Twee weken november, twee weken december, dan twee weken december, twee ja, de weken januari, dan ja. twee weken januari. Dus dan krijg je de. de Februari, ja. Dan krijg je in principe elke maand de 15 jaar. Ja, Ja, ja oké. Okay. Ik ja. Ja, ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik kijk er allemaal uit, eigenlijk. Ja, dat snap ik. Ja, als, je, als je drie weken hebt gewerkt en je vangt uh, vang, uh, bijna 3000 euro. Hé, hey. als dat zo zal zijn. Pak ja, ik, oh, ik in man. zit ik hoger dan bij Ja, Hoger? Veel hoger. We kan er al een maand voor werken voor ja. 4000 euro? Ja. Ik ben ik is er maar 2000. Ja. En, eh, een klein beetje, maar... maar. Alleen als ik dan overuren ga draaien, weet je wel, soms dan denk ik best wel dat komt taal ik weer. Weet je wel, dan, dan deed ik elke dag tot zes en nog een pakken, tot half negen, weet je wel. Ja, en dan had ik op een gegeven moment wel uh, een 4, 5, 26. Ja. Ja. Maar dan is het nog maar 4, 5, 26. je ja. Weet je wel? Ja. Want ik hou van één overhuur, dan hou ik dan even makkelijk uitgekken, een tientje aan over. Ja. Snap je wel? Ja, ja en hij zei nou al eens van ja, ik heb 25 euro netto in een uur, ja, hallo. Ja, 26 Noord. nooit. Ja. 26, 73 of Ja, ik vind het ongelofelijk. Ja. Maar daarom zeg ik, als dat echt zo is, dan wil ik gewoon. Ja, maar ja, weet je, dat zeg ik, bij dit bedrijf worden gewoon miljoenen verdiend. Maar we werken ook niet met veel personeel, hè? Nee, oké, okay, maar... Het is drie, vier mensen per shift. Ja, oké. Okay. En dan zoeken ze natuurlijk nou nog meer mensen, omdat... Ja. Uh... ja, omdat ze nou die drie ploegen willen, in plaats van twee. Ja. Nou, stel maar als ik dat zal eventueel zou doen. Ja, zou je tegen mij, drie of vier mensen moeten er nog bij komen. Ja, dat is nog niet. Dat... Als ik, dan, euh, ja, dan moet, als ik het zou doen als dan ja, heb ik wel een de eis dat samen ik denk dat het wel, ja, dat het alleen maar beter is ik bedoel dan kunnen we allemaal samen ja snap je scheelt alleen maar ja ja ik bedoel van later aan de binnen, ik bedoel het is ja, ja. 23 uur 23 terug. dat is zeg maar 50 km op een dag al vier verschillende km. ja maar om de benzinekosten te delen, ik weet niet als je die krijgt, dan is de ja, 19 cent per kilometer. Ja, dan, doen we, die, dan uh, doen we dat gewoon, dat uh, kieken we wel. Dat is allemaal door Als ah. hand. Dat is weer warm om te hebben. Ik weet dat het probleem problemen in zo Wel mee. Maar dat is echt wel, dat komt maar goed. Dat echt, ze moesten drie, vier mensen moesten ze hebben. De constructie dankweer de Ja, technische mensen sowieso. Die zijn sowieso welkom. Ja, ik ben heel technisch. Dat weet je zelf ook. Ja, ja. Zeker. En dat doe ik het niet uit te leggen. Nee, nee. Dat, is, nee dat komt wel goed. Ik kan wel vertrouwen in. Ja, maar we wat je er doen maar... Ja, dinsdag dan zie ik hem. Ja, van de werk van de leeftijd. Ja, en, en je kan best zeggen, nou... Uh, op de, uh, ik kan zo komen om eens een keer een Ja. Fijn, dat ja, als jij er ook bij bent dan? Ja, oh, ja hoor. Ook wel. Ja, wel. We hebben nog even een Ja. Dan kan je daar zomaar wat terreinen op, want, waarschijnlijk. Ieder pasje, waarschijnlijk. Nee, ja, het is de slagbomen voor. Ja, de, met die aannemen, dan moet je even aanbellen. Ja, oké. Okay. En dan kan je er zo op. Maar meestal, als jij een gesprek hebt, hoe wat nodig had ik ook. Dan staat de baas al te wachten bij de poort. Oké. Okay. Dus die vangt je al op. Hij de... ja, nou, ben natuurlijk best wel met Ja. Maar ik zal wel even eerst de eerste buiten om tasje. Ja. ja, maar die staat je op te wachten hoor. Op de eerste dag dat ik ging beginnen stond hij erop. Ja, precies. Uh, had hij gelijk spullen gereed, ik kreeg een jas en ik kreeg een helm en. Dat uh, ja. kreeg ik al gelijk. Dus... Nou ja, precies, dus ja, goed. Als uh... oh, nee. oh, Mooi, Oranje jas, mooi man. Mooi oranje overal. Oh, oh wat een boeit man. Geweldig. Me boeit maar niet, weet je. Maar ook niet hoor, absoluut niet. Hey, dat is wat ik zeg, weet je, het enige nadeel nou, is je wordt smerig. Ja, ik kan toevallig, toevallig heb toevallig vandaag een foto gemaakt naar de catching. Even kijken hoor. Nou, hoe dan ben je smerig hè, dan? Het gaat toch om die 4000 euro? Ja, nou dat bedoel Via, ik, weet je. Ja, ik kijk mag. in de spiegel en denk ik ja, oké, okay, zo yeah, ja. so be het. Ik moet, ik moet er twee maanden voor, uh, voor werken voor dat geld. Ja. God, weet je wel, met ja. al stress die erop gaat. Dat bedoel komt. ik. Daar. Nou, zo zag ik eruit vandaag. Had op zich wel mee. Jawel. Toch? Had op zich wel mee. Jawel, joh. En die jas, wie was die? Ja, die moest je zelf mee naar huis nemen door wassen. Ja, oké. Okay. Maar dat ging niet. Wat op zich wel mee. Nou ja, ja, joh. He? Ja, ik heb er ook geen problemen mee, weet je. Ik bedoel, uh, vies. Ja, oké, okay, jammer dan. Ik ben vroeger ook verandersman geweest, weet je. Dat werd ik ook vies, dat vind ik ook niet ja, erg. Weet je, je stapt onder de douche en het is weg. Precies. Nou, dat is met code niet altijd zo hoor. Dat blijft best wel lang zitten. Dan moet je echt wel schrobben, maar dat maakt niet uit. Dan nog. Lekker onder de douche. Ik sta er altijd een half uurtje. Ja. Heerlijk. Ja, dan is het gewoon klaar ook, weet je. Dan is Precies. het gewoon uh, schoon en uh, pff, boeiend. Precies. Ik heb er geen moeite mee hoor. Dat wel nee, dus, ja. zeg ik jongens, als je straks naar je bankrekening kijkt, dan uh, lach je de bal uit je broek. Dan denk je, dit is goed. Ja, dat vond ik dus ook, weet je. Bedoel, het geld is gewoon belangrijk. Je ja, nou, ja. kan ook tenminste extra dingen doen. Ja. Ja toch? Ja. We gaan het gewoon eens bekijken. Ja, ik ga deze gewoon voor ik jou... Kijk, uh... ik heb in principe toch geen opzegtermijn. Nee, je kan zo weg. Nou, dat weet ik niet. Ja. een maand. Nee, ja niet. Dat is goed, dus niet. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Dat weet ik niet. Dat maar ja, goed, dat is de maand. Ja, dat maakt dan nog niet uit. Nee. dan hoop ik het ook allemaal wel. kijken wat hij dan voor zal trekken, die werkers Lul. Nee, Denk je met zijn bek zat uit te lachen? Nou, Natuurlijk. Nee, ja, ja, we moeten toch heel veel tijd niet aannemen, maar dan had ik weg. Enkel, ja. Waar komt hier dus zo'n mannetje van terug? Ze ja, zit dan allemaal met een probleem. Maar Wink begon het ook al als, ja, maar... moet moet die gehevens even van al die boel. even, ja, ik sowieso. Ja, maar ja, uh, hetzelfde ben je al in één keer weg. Ja, ik zeg dat zou zo maar kunnen, ja. ja. Ik zeg, ik word hier toch niet aangenomen? Nee, ik zit de vaste mensen weten het allemaal zo goed. Nou ja, dan vind ik het ook allemaal best eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, ik vind het ook wel. Cool. Hij weet gewoon dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik er wel een beetje mee bezig ben. Ja, je moet ook in je eigen denken, weet je. Dat is gewoon het belangrijkste. Ja. ik denk gewoon dat ik het beter maar gewoon weg kan halen. En als je ook ergens meer kan verdienen en het cap, we hebben niet over een klein beetje, dus gewoon heel, heel veel meer. ja ik kijk, als je nou eens 200 euro, denk je ja. Ja, denk okay, ik, ja precies. Ja. 200 euro, nou oké. Okay. Ja. ja, inderdaad. Maar het is gewoon zo'n berg meer. Zo'n develsalad. Ja, daarom. Devel dat is toch belangrijk, hoor. Dat draait alles om. Doe wat heb ik hier de in de deur? Mietteel. De Zullen we nu ook op mooie haven passen op mijn 6 te beginnen? ik heb nog lekker avond nog voor me maar... en de ochtend. Heerlijk. Kijk, Hier, wat heb ik even dit te wennen? Ja, wel. 35.000 euro. Ja, dat werkt. Gaal zie de bij, ja. Ja, 2.000 euro. Zonder overwerk. Uitbetaling. En dat is dan niet. Uh, Bruto. Uh, 27,5 euro. Ja. Bruto. Ja. Loon lh tablet, ja. Tabel. Dan ja. hadden dat af en dat af en dat af. Pensioen, WAI, PIB. WGA, oh, loonheffing. Weet je wel, 700 euro. En dan hou je dan twee huizen te houden. Dat is het. Ja. Weet je wel, ik sta niet bij wat de duur dan is. Ah, duur afstappen. Dat minimale... Ja, jongen, euro's. Ja, ik ga mijn zus eens even opzoeken. Dat is goed. Verwachten. Ik krijg nog 100 buur, vrouw, toe. Dus, uh, even mijn onderbuurvrouw zo. Dus eh, afvragen ze even vanaf. Nou, dat komt ook maar goed. Dinsdag dan zie ik hem, dus dan. Ja. Euh... En deze is gewoon blijven, hè? Ja. Hoog vrijblijvend, zegt hij. Maar die, jongen, die jongen heeft wel. Die, die heeft nou in principe een vaste bal, weet je wel, maar ja. die is wel geïnteresseerd. Weet je wel, want die werkt al acht jaar bij hetzelfde. En Hij is al acht jaar, hij doet er alles. Hij doet al. Ik doe in principe ik, De vaste personeel op die boot. Ik soms, wel, dat de zie, de je preffy, ja, nee, niet ik weet ik weet het. dat moet ik doen. Ja, dat moet ik doen. Weet je wel. En dan, en, dan, en dan kan je zeggen, ja, die doet die kleppen allemaal eruit wel halen en ze technische momenten kunnen... Starten.